Stubinitski met het NOS-journaal. Chemiepak blijft proberen de publicatie tegen te houden van een rapport over de brand van vorig jaar in Moerdijk. Vorige week diende een kort geding waarin Chemiepak in het ongelijk werd gesteld. Het bedrijf gaat tegen die uitspraak in beroep. De onderzoeksraad voor veiligheid wil binnenkort zijn eindrapport over de brand naar buiten brengen. Volgens de advocaat van Chemiepak staan er fouten in dat rapport. Hij wil dat het beroep met spoed wordt behandeld, omdat de Onderzoeksraad voor Veiligheid het rapport begin februari wil publiceren. Een hoofdagent van het politiekorps Brabant Noord heeft voorwaardelijk ontslag gekregen met een proeftijd van een jaar. De reden is dat hij in september vorig jaar ambulancemedewerkers bedreigde toen hij een familielid behandelde. Die behandeling was niet naar zijn zin. De hoofdagent was op dat moment niet in functie. Hij werd geschorst en die schorsing is nu opgeheven. De president van de Europese Centrale Bank, Draghi, vindt dat de landen van de eurozone grote vooruitgang hebben geboekt in de bestrijding van de eurocrisis. Hij noemt die vooruitgang zelfs verbluffend. Als je vandaag vergelijkt met vijf maanden geleden is de eurozone een andere wereld, zei Draghi op het World Economic Forum in Davos. Hij is vooral positief over de plannen voor strengere begrotingsregels. Maandag komen die opnieuw aan de orde op een EU-bijeenkomst. De ECB-president vindt ook dat de positie van banken is verbeterd. Ze hebben meer kapitaal en minder schulden. En zijn beter bestand tegen de perverse prikkels die de crisis veroorzaakte, zei Draghi. Nog geen twee weken geleden noemde hij de situatie in de eurozone zeer ernstig. Het weer, in het zuiden toenemende bewolking. Morgenochtend in het zuidwesten wat buien. Smiddags overal droog, het wordt dan een graad of vijf. Vanaf zondag droog en flink kouder.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 Als je me mata Ai, je me mist, Ai,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 It's written in the past. The Excuse me, mister, I've got other things to do. Bro.